1 Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Minister Dekker heeft het verlof van 21 gewelds- of sedendelinquenten aangepast of ingetrokken. Aanleiding voor de maatregel zijn de kritische rapporten over de zaak Anne Faber. Dekker schrijft ook de regels aan voor gedetineerden die worden overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek. Pas als er een compleet beeld is van de risico's, komt er een toestemming voor de overplaatsing. De moordenaar van Anne Faber, Michael P., kreeg in de kliniek in Den Dolder te veel vrijheden en de kans op herhaling werd te laag ingeschat. Pees zat gevangen omdat hij twee meisjes had verkracht... maar daar wist de kliniek in Den Dolder niets van. Belangrijke waterkeringen van Rijkswaterstaat... zijn digitaal niet goed beveiligd... zegt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Veel van de computersystemen... die bij bijvoorbeeld Sluizen worden gebruikt... stammen uit de jaren 80 en 90. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor digitale aanvallen... en de veiligheid wordt nauwelijks getest. Het vervangen van de computersystemen... is volgens Rijkswaterstaat duur en omslachtig... In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, is weer een grote brand uitgebroken. Nu in een kantoorgebouw van 22 verdiepingen. Er zijn berichten over zeker vijf doden en zestige wonden. En er zitten ook nog mensen opgesloten in dit gebouw. Vorige maand kwamen bij een grote brand in Dhaka 71 mensen om het leven. Het aantal klachten over Maastricht-Agen Airport is flink gestegen. Vorig jaar kwamen ruim 39.000 klachten binnen. Een jaar eerder ruim 10.000. Ook het aantal klagers nam toe. De meeste klachten gingen over laagvliegen, geluidshinder en stank. Ook het aantal klachten over Eindhoven Airport, rotterdam De Heek Airport... en Schiphol stijgt snel. De IJslandse luchtvaartmaatschappij Wow Air staakt bij direct alle activiteiten. Dat komt door financiële problemen. Daarnaast is een poging om te fuseren met een concurrent op niets uitgelopen. De prijsvechter Wow Air vliegt dagelijks tussen Schiphol en Reykjavik. Passagiers krijgen het advies om vluchten bij andere maatschappijen te boeken.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 Een hele goede middag, dit is uh, tweede uur van Zandvoort lunch op het Zandvoortse apparaat. En uh, ook een goede middag, Pascal, natuurlijk, de sidekick. Uh, okay. Het is uh, hartstikke gezellig deze tweede uur in ieder geval in de studio. Want we hebben een gast. Zometeen praten wij uh, met Café Friends. En zij bestaan twee jaar en dat gaan zij uh, groot vieren volgend weekend. En dan, uh, daar gaan we zometeen zeker even over babbelen. Komend uur. We hebben natuurlijk ook de artiest in het licht. Het regio nieuws. En uh, we hebben nog een nieuwtje. Of een weetje van uh, Pascal. Waar we het zeker ook nog over gaan hebben. Okay. Dus dat uh, komt uh, helemaal goed dit uh, tweede uur toch Pascal? Uiteraard. <laughs> Red je het een beetje met je, met je loopneus? Ja ik moet hem maar in de gaten houden joh. Hij wil niet bij me, bij me blijven. Oké oké oké. <laughs> we gaan uh, even snel naar een plaatje en dan gaan we door naar, uh, ja, naar ons interview hier bij Zandvoort Lunch. Blijf lekker luisteren. We zijn er tot twee uur hier op ZFM Zandvoort. En nu luistert nog steeds naar ZFM Lunch... hier op ZFM Zandvoort. Uh, uw middag uh, radio... Uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, wat ik al zei... we hebben een gast vandaag... en uh, Café Friends bestaat twee jaar. En dat we gaan ze groot vieren. En daarom hebben wij Lola hier in de studio te gast. Want uh, jij bent eigenaresse van Café Friends. Goedemiddag Lola. Goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om langs de studio te komen. Ja, geen probleem. Ja, ja twee jaar geleden... Begon je café Frense. Eerst was het café Keur, daarna café, of daarvoor café Oomstee. Ja. Het, um, het, het, het, het was wat rustiger geworden, hè? Maar jij hebt er een, weer een mooie zaak van gemaakt. Zeker. Hoe, hoe, wel. hoe, hoe, hoe ben je eigenlijk bij um, hoe ben je bijgekomen om een eigen café te beginnen? Hoe ik erbij ben, hoe ik erbij ben gekomen? Um, ja, mijn vader die kwam er op een gegeven moment mee. En in het begin dacht ik, nou, dat gaan we niet doen. Ik was toen twintig. <lacht> En, uh, maar het bleef eigenlijk altijd wel in mijn ja, hoofd rondspoken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, waarom niet? En dan moet je 21 zijn om uh, alle formulieren natuurlijk in te mogen vullen. Ja. En uh, 20 maart was ik 21. En 1 april ben ik open gegaan. Dus het toen? Is, uh, heel snel is dat gegaan <laughs> inderdaad. Ja. Leuk. Maar ja, nu twee jaar verder, of je, ja, bijna twee jaar verder... Uh, zit ik er nog steeds in en vind ik het hartstikke leuk. Ja, wat, wat voor element heb je in je café gedaan om... er Iets anders van te maken dan, dan anderen? Uh, ik heb me vanaf moment één. heb ik me, uh, mijn wijnen. wou ik heel erg goed gaan promoten. Um, uh, ik hoor van verschillende mensen. Uh, wijnen vinden ze belangrijk in een café. Uh, dus daar heb ik me eigenlijk best wel op gefocust. Um, voor de rest, uh, iets gemoderniseerd dan dat het was. Het was natuurlijk echt een bruin café. Is het nog steeds, absoluut. Um, maar dingetjes opgeknapt, uh, ja, noem het op. Biljarten hebben we een tijdje geleden hebben we dan wel verkocht. Um, maar daar hebben we nu andere mooie tafels voor terug. Mooie wijntonnen hebben we helemaal zelf in elkaar gezet. Dus dat oh. is, uh, ja, dus, uh, stukje bij beetje, uh, ja. Toch je eigen touch aangegeven. Zeker, ja. ja je, je bestaat nu twee uh, jaar. Eh, heb je bijvoorbeeld nu al in die twee jaar een denk van... nou, dat vind ik nou een mooi moment in die twee jaar... Een gebeurtenis. Of mijn uh... eenjarig bestaan. Ja, eenjarig bestaan, <laughs> dat was een feestje. Ja, zeker. Nee, het is gewoon dat je van jezelf perplex staat. Dat je het hebt geflikt, dat je het ja. doet. Mm -hmm. uh, en nu met twee jaar, ik uh, bedoel, als ik terugkijk naar mijn, naar mijn eenjarig bestaan, dan denk ik. Voor mijn gevoel was het gisteren, maar ik vier zo meteen mijn tweejarige bestaan. Ja. Dus ja, dat zijn echt wel je hoogtepunten, zeker. En ja. is het jouw bedoeling om dat elk jaar te gaan vieren? Zeker, ja? absoluut. Elk jaar is dus een feestje, toch? Elk jaar is dus een feestje. Elk een feestje. <laughs> eigenlijk elk weekend, toch? Ja. Absoluut. Ah, eigenlijk ja. wel. Ja. Maar ja, wat gaat er... Ja, wanneer, wanneer gaan jullie het vieren? Uh, zo, <laughs> Vrijdag, 5 april. Vrijdag. Uh, vanaf 7 uur uh, gooien wij de deuren open. Uh, vanaf 8 uur komt uh, Leslie Rosbach. Die komt zingen. Oké. Okay. Dus um, zangertje erbij, ja. En, uh, en heel veel gezelligheid. Veel gezelligheid, hapjes, drankjes, feesten. Ja, net zoals vorig jaar. Dat, kan, uh, kan gewoon niet fout meer gaan. Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Nou, we gaan even naar een stukje muziek luisteren. En dan komen we zometeen gewoon bij je terug nog eventjes met, uh, met het verdere verhaal. Yes. En dan moet hij het wel doen. <laughs> ja. Ging mij dat veel sneller slaan Als een magneet trek jij me steeds wat meer aan en aan Je lieve lacht naar mij en maakt me gek jij bent zo vrij Vanavond wil ik meer viva, viva, yes. Je mooie bruine ogen, ik kon het niet geloven Dit wordt een lange nacht, wie had dat dan ooit verwacht? Draai maar rond, schud met je kont, dans het op de morgen. Doof. En als ik bij jou ben Dan geef ik me over Ik heb niks te verliezen Want jij hoeft niet te kiezen Hou je vast Ik kom eraan Hoe Mooie bruine ogen Ik kon het niet geloven Dit wordt een lange nacht Wie had dat dan ooit verwacht Draai maar om het met je kont het tot de morgen komt Je hebt me Het was Leslie Rosbach met Vuur en Vlam, zijn nieuwe single hier op de Zandvoorts Radio. En uh, afgelopen zondag had hij In de Murphy's in Haarlem zijn single presentatie, zijn derde single al. En nu aankomen, ja, volgende week vrijdag 5 april, komt uh, hij ook optreden in Café Friends bij het uh, Tweejarig Bestaan. En uh, Lola zit hier nog steeds van Café Friends. Uh, ja, ik, waar ik benieuwd naar ben, nu bestaat hij twee jaar, heb je nog wensen voor de komende jaren dat je denkt van nou dat wil ik nog wel rijken met mijn café? Um, wat ik nog wil bereiken, ja, zoveel mogelijk natuurlijk hè. Ja, heb je nog niet, misschien <lacht> een evenement in je hoofd van nou, dat zou ik wel een keer willen? Iets. Evenementen, ja, dat is het lastige bij ons op locatie natuurlijk. Het is uh, op, op, op de Zeestraat, dus het is gewoon een doorlopende weg. Uh, dus wij kunnen niet hele grote evenementen natuurlijk organiseren. We kunnen niet zeggen, joh, wij sluiten de straat, sluiten we af, <lacht> niemand mag er meer door. Dat gaat helaas niet. Um, wij hebben afgelopen zomer hebben wij uh, meerdere kleinere evenementen hebben wij gedaan. Dat, is zeg maar echt, uh, dat, dat we een barbecue erop gooien. We hebben laatst een, uh, laatst in de zomer een Spaanse avond hebben we gehouden. Uh, en dan merk je toch ook wel dat mensen daarop afkomen. En toevallig twee weken geleden hoorde ik die mensen er ook weer over praten. Oh, de Spaanse avond, dat was zo leuk. Dat was zo gezellig. Dan dus denk ik, nou, dat hebben we dan toch goed gedaan, inderdaad. Dus uh, ja, van dat het kleine evenementjes om het even zo te zeggen, willen we wel meer gaan doen, inderdaad. En dan vooral in de zomer, dat is. Uh, mensen zijn een stuk vrolijker in de zomer. <laughs> Wanneer zijn jullie openingstijden? Wij zijn open vanaf 4 uur. En uh, weekenden standaard tot 3. Uh, door de week uh, zeggen we 2 uur. Uh, dat Als het wat rustiger is, dat we dan gewoon dicht kunnen gaan. Uh, maar ja, als je natuurlijk een volle zaal hebt, of tenminste een volle bar hebt, dan uh, ga je niet om twee uur dicht. Dan nee, stuur je nee. mensen ook niet weg. Dus dan blijf je gewoon lekker open. En, uh, en afgelopen zomer uh, hebben we dat elke dag gehad: van vier tot drie. Dus uh, nou ja, dan is het gewoon lekker druk. En uh, dan heb je het zelf ook gezellig. Dus, ja, stel ik. Stel, ik, ben, ik, ben, ik luister naar dit programma en ik ben geïnteresseerd in jullie activiteit en welke, wat jullie allemaal doen in het café. Waar kan ik terecht? Uh, wij hebben Facebook en we hebben Instagram. Uh, dus daar staat heel veel op. Uh, op Facebook uh, uh, houden we gewoon heel veel bij. We hebben ook elke woensdagavond hebben wij, uh, eten. En dus dat staat er ook elke, elke week staat er op wat we hebben. En het is elke keer verschillend. En soms luisteren we naar de gasten. Als de gasten zeggen, oh we hebben trek in dit. En nou, oh, joh, dan maken we dat toch. Dus dat is, uh, daar spelen we ook op in. En, ja, en daar houden we eigenlijk alles voorbij. Ja. Nou mag je heel erg bedanken voor je tijd. Yes. En ik wens jullie heel veel uh, succes uh, 5 april. Dankjewel. En uh, volgende week hebben we Leslie Rosbach hier in de uitzending. Zullen we het zeker nog heel even erover hebben. Gezellig. Dus dat uh, komt helemaal goed. Dankjewel Lola. Ah, alsjeblieft. En wij gaan weer even luisteren naar muziek en zometeen het Regio Nieuws. Zandvoortsapparaat. Let's go dancing. U luistert nog steeds naar Zandvoort luncht. Het lunchprogramma op uw door de weekse dag. Ja, binnenkort hebben wij weer een win-en-deelactie op onze Facebookpagina. Dus het is zeker de moeite waard om onze Facebookpagina even toe te voegen. En nu vindt u onder Zandvoort Lunch. En dan uh, kan u binnenkort iets delen... en dan kan u ook iets leuks winnen. En dan zou de prijswinnaar getrokken gaan worden... ja, luister goed, op, in het paasweekend... op de eerste paasdag... tijdens Vintage en Zandvoort... dan gaan wij uh, live Zandvoort Lunch doen... van 12 tot 4 uur... op uw Zandvoortse radio. Dan zijn we live aanwezig bij Vintage Zandvoort... het Volkswagen-evenement van Zandvoort... op Parkeerplaats Zuid. En daar gaan wij binnenkort een leuke deelactie voor doen, Pascal. Leuk, hè? Nou... Ja, zeker. Maar wat ook leuk is, jij hebt altijd van die leuke nieuwtjes. Dus ik ben benieuwd wat je nu weer uit je hoge hoed hebt getrokken. <laughs> ja, heel heel hoog hoor, eigenlijk wel. Ja, vertel. Want uh, wat maakt geluid als het omweert? Dat is heel ver weg. hè? Ja, het is niet heel mijn hoog, kont he? die geluid maakt. <laughs> Nee, nee, dat is toch net even een andere trilling, denk ik. Zo, wat coke. je dan nog hoort, hè? Ja, ja. ja toch? Nog ja. Dan? ja. Nou, laat ik je even serieus behandelen... want iedereen wil dat volgens mij toch best wel eens eigenlijk ja. weten. En door. Waar komt dat geluid dus van als dom weet? Het geluid ontstaat door de hitte van de bliksemflits. De bliksemschicht zorgt dat de lucht eromheen ineens veel warmer wordt. En die zet daardoor erg snel uit... Dat zorgt weer voor een enorme verhoging van de luchtdruk. En de trillingsgolf die hierdoor ontstaat, dat horen wij als donder. Het is vergelijkbaar. Lach niet, want is... jij maakt er weer een geintje van. Het is echt zo, Roy. Uh, het is vergelijkbaar met het geluid van de explosie als een bom ontploft. Dan kan je het je misschien voorstellen, Roy. Uh, dan wordt het een enorme knal. Niet veroorzaakt door het uit elkaar spatten van de bom, maar door de grote schokgolf in de lucht. Een bliksemvliegt. Nou. Roy toch, zit me niet zo aan te kijken. Daar word ik onzeker van. Um, bliksemflits. <laughs> ik zit je knijs aan te kijken. Ik zit naar mijn computer te kijken en je ziet me geen eens. Ja, maar juist die door die beeldscherm heen, dat is het hem. Die oog, hè? Oh, oh. Ja. Nee, ja. maar dat is mijn rechteroog. Die kijkt scheel. Ik dus, heb ja. niet voor niks vandaag, die pet op met die bril. Ik probeer het al tegen te houden ermee, maar dat werkt nog niet. Een uh, um, Bliksemflits uh, kan een temperatuur van, wat denk jij, Roy? En Hoeveel ne graden? Net zo heet als een scheet. Nee, joh, daar is de, de schetenpitsie bij. Ja, ja. <laughs> nee. nee, ik, ik, ik, ik denk... 30.000 uh, graden. Zo zo, hey, zo, zo, zo, zo, zo. Een bliksemflits. Ja, kaboen. En Dus dat is uh, ongeveer vijf keer zo heet als het oppervlak van de zon. Zie je het voor je? Ja. <laughs> de aarde wordt ongeveer 45 keer per seconde ergens door het bliksem getroffen. Dus laat we het maar eens horen. En wij gaan op naar het regio-nieuws. Bedankt voor je nieuwtje, Pascal. Oh, Oké, okay, dank je. Jij ja, ook. Het dondert en het bliksemt. Oh, Guus, Meeuwers en Van Gant. Het dondert en het bliksemt en het met Het wordt de stompen of verzuiverd als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle Zulk zulke tijd komt nooit terug voor het echte wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier te keer. Het donderen, de bliksemschichten, de te spieren, het wordt te dus spotten of versuipen als de enige manier om de juiste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 Geniet met volle teugen, lukt de dag zoveel je kan. Het ondertellen blikset en het regen met het het wordt gestompen dus of verzuiven als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zult in tijd om nooit terug. Het ondertellen fliksen en het regen met de het wordt gespond. Dus Om de juiste koers te varen met de wind in onze ruur. Geniet met volle tijden, zulke tijd komt nooit terug. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Het en het bliksem van uh, niemand minder dan Guusje Meeuwes en Van Gant. En uh, ja, dat was natuurlijk een beetje toepasselijk op het, uh, ja, op het stukje over de bliksemschichten en zo. Uh, van van uh, onze, onze, onze enige echte Pascal. We gaan luisteren naar het Regio Nieuws met Pascal van Buren. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pascal van Buren. Het, het ZFM Zandvoort Nieuws van donderdag 28 maart 2019. Verkeersbesluit rondom het Zandvoort Circuit 2019. In het weekend van 30 en 31 maart... zijn er meerdere sportieve evenementen in Zandvoort... namens de runners... World Zandvoort Circuit Run, 30 van Zandvoort en Omloop van Zandvoort. Om de evenementen in goede banen te leiden zijn er verkeersmaatregelen genomen. Via het bewonersboekje informeert de organisator van de evenementen... Le Champion omwonenden over onder meer het programma. Zaterdag 30 januari en zondag 31 januari maart... De tijd gaat sneller. En zondag 31 maart zijn vanaf 12 uur tot half 4... Haltestraat en Zandvoortplein afgesloten. Tevens is op zondag 31 maart in een groot deel van Zandvoort... voor motorvoertuigen niet of moeilijk bereikbaar. Dit is vanaf uh, dinsdag 26 maart in diverse straten met borden aangegeven. Bezocht wordt op, op de aangegeven locaties niet te parkeren op zondag 31 maart vanaf 7 uur. Parkeervergunninghouders voor vergunningsgebieden... die niet of moeilijk bereikbaar zijn... kunnen met hun parkeervergunning... en in andere vergunningsgebieden parkeren. Tevens is gedurende de circuitrun... op 31 maart Zandvoort tussen 12 en 15 uur 30... niet te bereiken via de zeeweg Boulevard Banaar. Dit wordt tijdens... Met verwijzingsborden en pijlen aangegeven op de Bloemendaalse weg en de Zeeweg. Daarnaast zijn er omleidingen voor de buslijnen 80, 81 en uh, 84 op 30 en 31 maart. Voor de gedetailleerde informatie maken wij een verwijzing naar de Zandvoortse courant of de website www.officiëlebekendmakingen.nl. Overigens rijdt de NS tijdens het sportieve weekend in Zandvoort met een speciaal treintje. Namelijk met de zogenoemde NS Hub On Hub Off Express. Deze trein biedt plek aan 45 reizigers en heeft open ramen. De machinist van dit treintje brengt naar harte lust verzoeknummers ten gehore. Een ritje in de hubtrein is beide dagen voor iedereen te gratis toegankelijk. Vanaf station Zandvoort pendelt de NS Hub-On, Hub-Off, Express naar het hart en naar de start. En finish op uh, circuitpark Zandvoort. Uh, van 10 uur tot 12 uur kan er gebruik van worden gemaakt. Uh, vanaf 15 uur 10 tot 17 uur brengt de gratis Uptrein u weer naar Zandvoort station. Frisse wind in het Zandvoorts museum. Na een succesvolle tentoonstelling uh, We Gaan Naar Zandvoort... presenteert het Zandvoorts Museum een nieuwe tentoonstelling. Deze keer met de werken van Adi Breedveld en Lisbeth Millor... genaamd Frisse Wind. Op vrijdagmiddag 29 maart om 16 uur... wordt de tentoonstelling officieel geopend... door de wethouder van Cultuur Ellie Verheij... De bekendste kunstwerken van Ada Breedveld... zijn figuratief en kleurrijk... en tonen vaak volumineuze en levenslustige vrouwen. De volledige, de volledige en vrolijke afbeeldingen van dames... zijn inmiddels populair bij een breed publiek... zowel in Nederland als in het buitenland. In 2014 was ze al in het Zandvoortsmuseum... in een gecombineerde tentoonstelling. Toen nu ook richt ze de ruimtes in, deze keer samen met de beeldende kunstenares Lisbeth Milor. Naast realistische kunstwerken van Milor met geportretteerde inheemse vogels en dieren... waarvan de composities een warme uitstraling en een bijna fotorealistische kleurgebruik hebben... worden ook de beelden vanuit ivoor Witte kunsthars in het museum geëxposeerd. De tentoonstelling Frisse Wind van Ada Breedveld en Lisbeth Milor is van 30 maart tot 23 juni te bezichtigen. Het Zandvoorts Museum, 1, is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10 en 17 uur. Volwassenen betalen 4 euro aan tree. En met een museumkaart is het bezoek zelfs gratis. Misschien nog leuk is bij te vertellen. Uh... Pascal, ja. uh, binnenkort uh, gaat het Zandvoortsmuseum uh, in ieder geval één uh, keer, uh, keer in de maand uh, het laatste nieuws brengen hier bij ons in het programma. Kijk eens aan. Ja, leuk hè? Oké. Okay. Nou, dat is mooi meegenomen weer. <laughs> uh, nou, Ik wou het bij deze ook nog heel even hebben over de vierde editie van het culinair Rondje Strand. Uh, op zondag 14 april organiseert Wijn aan Zee voor de vierde keer het culinair Rondje Strand... Na al jaren blijkt deze wijnspijswandeling een allerleuke manier om kennis te maken met de Zandvoortse strandpaviljoens. Dit jaar zijn er zeven deelnemende paviljoens bij. Elke paviljoen ontvangen de deelnemers gerechten met de bijpassende glas wijn. Op de deelnemen... Nou, nou, op de deelnamekaart natuurlijk... En die wordt uh, aangeschaft, staat de locatie vermeld waar kan worden gestart... en vanaf daar worden de locaties steeds ter plaatse afgevinkt op de kaart. De deelnemers ontvangen bij de start een bijbehorende keycord. Uh, waar, uh, waar aan hun kaart kan worden gehangen. Er zijn nog kaarten aan 4950 verkrijgbaar via www.wijnaanzee.nl... bij de deelnemende strandpaviljoens, het VVV-kantoor of via Wijnanzee telefoonnummer 06 25 425 318 Een bijsluiter wordt kijksluiter. Ieder medicijn dat men bij de apotheek haalt heeft een bijsluiter. Daarin staat de informatie over het medicijn, het gebruik... eventueel bijwerkingen en dosering. Vaak zijn dat hele kleine lettertjes die soms nauwelijks te lezen zijn... De Zandvoortse Apotheek biedt nu ook de mogelijkheid om al die informatie via een duidelijk filmpje gratis aan te bieden op de website. Dit filmpje wordt kijksluiten genoemd. De informatie wordt meestal beknopt door de apotheek aan de balie verstrekt. Maar bij thuiskomp is men de informatie vaak alweer kwijt. Nu kunt u dus thuis in alle rust de informatie over uw medicijn bekijken. Het is een extra service van de Zandvoortse apotheek die ontstaan is om vooral mensen met dyslexie en analfabeten te willen te zijn. Gra, ja. Heel mooi. Ja, ik vind goed dat ze ook aan iedereen willen denken, zeg maar. Ja, maar Weet je, even, even op dit punt verder te gaan, normaal doe ik dit nooit in het nieuws, maar Geef um, wat ik eigenlijk best wel uh, mooi vind, ik vind eigenlijk dat die hele bijsluiter niet moet, hoeft meer. Je kan, alles werkt via internet, maak gewoon een bijsluiter app waar je alle medicijnen op kan vinden en uh, het scheelt heel veel bomen en het scheelt uh, ook de mensen geld, want je betaalt gewoon hè, voor een extra bijsluiter. Nou, aan de ene kant heb je gelijk, maar aan de andere kant vind ik ook weer niet. Want je hebt ook natuurlijk een groep mensen, zoals bijvoorbeeld uh, ouderen... die ja. nog niet meer goed met een computer uh, overweg kunnen. En die lezen nog al te graag natuurlijk het op het papiertje. En dat is die bijsluiter. Ah, nou, Dan betaal je die 1 euro extra daarvoor. Ja, ja, oké. Okay. <lacht> nou, we, niet, ja. we gaan weer door. Oké. Okay. Uh, ik wou het ook nog even hebben over de gratis compost. Uh, veel zandvoorters zijn actief in het scheiden van groenten, tuin en fruitafval... Buiten dat uh, het verwerken van GFT-afval tot compost goedkoper is dan het verbranden, zorgt ook voor minder luchtvervuiling en bespaart grondstoffen. Uh, als beloning deelt de gemeente komende zaterdag tussen 9.30 uur 30 en 12.30 uur 30 zakken compost uit. Op vertoon van een legitimatie kan maximaal vier zakken compost gratis worden opgehaald bij de remise aan de Kameling Onnenstraat 20. De compost is verpakt in zakken van 20 liter... en wordt mede uitgereikt door de wethouder Joop Berendsen. Zingeving en eigenwaarde. Woens... Ja, je zwaait. Wat is het? Dat was het weer. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Aansluitend het weerbericht van donderdag 28 maart 2019. Het is op deze donderdag overwegend bewolkt en uit deze bewolking kan lokaal wat spetteren. Later vandaag kan het geleidelijk wat opklaren en komt de zon tevoorschijn. De wind waait zwak uit een overwegend westelijke richting... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks 5, 15? Nee, te enthousiast, 12 graden. Uh, vanavond hebben we een afwisseling van wolvenvelden en opklaringen. Komende nacht wordt het nevelig en mistig... en bij weinig wind daalt de temperatuur toch echt naar 5 graden. Morgen starten we met grijs met nevel en mist... In de loop van de middag gaat geregeld de zon schijnen, het blijft droog en bij een zwakke veranderlijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 14 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon, maar hier en daar is er ook een bui mogelijk. Temperatuur stijgt wederom naar 14 graden en de waait een zwakke wind die draait van zuid naar west. Zondag waait de wind uit het noorden tot noordoosten en neemt toe naar matig boven land en naar vrij krachtig aan zee. Daarmee wordt duidelijk koudere lucht aangevoerd... waarin de temperatuur zondagmiddag blijft steken bij maximaal 11 graden. Het weerbeeld kenmerkt zich door een mix van wolken en zonneschijn... maar blijft in onze regio het gelukkig wel droog. Dit weerbericht wordt verzorgd door Rico Scheuder. Hm.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 Naar de artiest in het licht, en dat was José Houbé. En eigenlijk is dit een artiest van in het licht van morgen, want uh, ja, de, de, de, de datum is helemaal niet uh, 29, 29 uh, maart, maar het is vandaag 28 maart. Dus uh, José Houbé is morgen pas jarig. En, uh, maar ja, daarom ook de Artiest in het Licht voor morgen alvast. <laughs> morgen is toch geen uitzending, dus dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, we uh, luisteren naar Artiest in het Licht. En uh, in ieder geval, uh, deze luf zangeres is morgen jarig. Pascal, uh, ja, nog een uh, klein kwartiertje. En, uh, Helaas. Helaas, snel, helaas, ja. helaas, helaas, helaas. Maar daarna gaan we gewoon natuurlijk weer door op de Zandvoortse Radio. Met uh, natuurlijk koren, uh, met uh, Matchbox en nog vele andere programma's. Die we zo meteen zeker nog even allemaal voor u gaan opnoemen. Maar uh, we gaan uh, dit laatste kwartiertje zeker nog even een paar gezellige nummers uh, draaien. En uh, in ieder geval uh, hebben wij uh, binnenkort uh, in ieder geval de live uitzending bij uh, Vintage at Zandvoort. Hè? Het paasweekend op de zondag. En dan uh, gaan we een leuke actie doen, toch Pascal? Ja, ja. ja. ja. Een win- en deelactie weer op onze Facebookpagina... met leuke prijzen te winnen van Zandvoortse ondernemers. Ben je nou een Zandvoortse ondernemer en wil je ook een prijsje geven? Dat kan. Stuur dan even een e-mailtje naar r.vanburingen met dubbel u... at zfmzandvoort Nl Nogmaals, r.vanburingen at zfmzandvoort.nl en daar uh, kan je voor aanmelden en dan hebben uh, binnenkort starten we met deze winnendeelactie. Het wordt een uh, voorjaarswinnendeelactie en de prijsuitreiking zou dan zijn bij vintage at Zandvoort. Weet je waar ik zin in heb, Pascal? Nee, dat weet ik niet. In een gouden ouwe. Echt waar? Ja. Jij? Een gouden ouwe. Maar dat liedje heet gewoon zo. zo. Oh, oké, okay. nee, nee oké, okay. dan houden we het op. See Toch even lekker zo. Even lekker zo. Oh. Ga nu harder dan voeten in de tijd Van eerst toen we dansen bij Jansen. De, per, de muziekcommissie blij is met de moderne muziek die we draaien hier op ZFM Zandvoort. Natuurlijk, Je hoort de gouden oude van Danny de Munk met al zijn hits eigenlijk in de titel erin. Ik vind het, blijf het een leuke plaat vinden, Pascal. Je, je, ik hoor je niet. Nee, waar ben je? Waar je eens je knopjes. Vertel eens, praat eens. Hallo, schat. Je bent weg. Ja, nu, schat, zei dat is het gewoon. Wil je bij de andere microfoon even gaan zitten, alsjeblieft? En, zo, doe dat maar even. Je moet niet de microfoon meenemen en bij een andere gaan zitten. Nee, pak die dan nog niet. Ja, nu wel. Wel, joh. Nu ben je er wel. Nee, hij deed het op een of andere manier niet. Maar oké, okay, je bent er weer. Ja. Hey, maar jij hebt nog een leuk aansluitend nieuwtje. Ja, ik dacht van gouden ouwe. Hij ja, had overlopen en zo. Ja, dus toen dacht ik van hoe kom je af van die zweetgeur in je schoenen. <lacht> ja. ja, een, een, een schoenen ja, weet zeker. Dat heb ik wel, een schoenen zo. Ja, en dan is het oké okay bij jou. Uh, wil je ruiken? Ja, jij, jij danst en loopt en loopt maar. Dus dat, ja. uh, is dat het enigste? Ik kan me niet voorstellen. Zou ik mijn schoenen even aangeven en ruiken? Ja, echt, doe of? maar. Ja, maar dan kan ik het misschien niet meer vertellen. Hè. Nee, dan dus liggen je hier al dat plat of zo. Ja, doe maar niet. Nee, hè? nee, nee. Nee, nou, kijk. Ik zou zeggen, stop je, je schoenen in een afgesloten plastic zak. Zet ze een nacht in de vriezer... De kouddote bacterie in die nare lucht. En dan uh, is het oké. Okay. Nou, dat is wel weer een tipje van uh, Pascal. Hartstikke leuk. Je moet alleen een beetje grote koelkast of vriezer hebben of zo. Ja, eigenlijk wel. Hè. Niet zo'n uh, <laughs> zo zo standaardje. <laughs> Niet zo'n nee, duurt nee, het nee, heel nee, lang nee, nee. Hoor. Hm. Nou, We hebben nog tien minuutjes hier nee. bij Zandvoort uh, Lunch. En zometeen gaat Cor ons overnemen natuurlijk met Matchbox. En nog vele andere programma's. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien. Zometeen zijn we bij jullie terug. Met, uh, met uh, nog meer informatie. Oh, is dat al heel veel geweest, deze uitzending. Want tok tok is het uitzending. Plofkip. We gaan thuis naar Noek met girl? Zandvoort luncht. Heeft u nou een tip voor de redactie? Voor welk programma dan ook. Stuur dan nou een mailtje naar redactie. En wij blijven graag van uw evenementen of nieuwtjes op de hoogte. En zodat wij dat hier op de radio of tekst.tv kunnen brengen. En natuurlijk ook onze mooie app natuurlijk die nog steeds te downloaden is. Bij diverse downloadshops op uw telefoon. Wij gaan langzaam op naar het volgende programma. Maar eerst nog een gezellig plaatje van René Vroger en Samantha Steenwijk. Het is me zomaar overkomen en had er nooit bij stilgestaan. De liefde van mijn leven is toch echt niet te weerstaan. En de zon begon te schijnen. Ik loop de hele dag te fluiten en ik lach naar iedereen. Heerlijk zoveel verliefdheid, hier wil ik nooit meer overheen. Dit is het allermooiste, jij bent degene waar ik van hou. Jij bent mijn liefde, de liefde van het leven. Liefde, waar ik alles voor zou geven. Liefde, mijn zekerheid. Liefde, liefde, liefde voor altijd. En als ik jou zie loop, is het net alsof ik zweef. Ik voel alleen maar vlinders. De kleur is roze waarin ik leef. En laat de zon maar lekker schijnen. Ik leg mijn hart nu in jouw handen. En ik ga op op jouw gevoel. De reis waar jij mij meeneemt. Je kan ook gelijk mijn doel. Dit is het allermooiste. Jij bent degene waar ik van hou. Jij bent mijn vriend late Steun en toe, verlaat waar ik dan blind op bouw. De liefde van mijn leven, waar ik zoveel van hou. Ik zo... Nou, ik hoop dit liedje ook voortaan ook af en toe te kunnen gaan zingen hoor. De liefde van mijn leven. Liefde voor altijd van René Vroger en Samantha Steenwijk. Alles voor zal geven. Liefde. De videoclip is trouwens in Zandvoort opgenomen. Zeker de moeite waard om even te kijken. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Sommige mensen zeggen het duurt te lang. Maar wij hadden er wel een uurtje aan vast kunnen koppelen. Je bent en blijft de liefde. Liefde voor altijd van René Vroger en Samantha Steenwijk, hoorde u. Ja, dit is uh, alweer uh, ja, het einde van het programma. En dat uh, betekent dat wij toch iedereen weer even gaan bedanken. Als eerste natuurlijk Lola van Café Friends. Heel erg bedankt voor je bijdrage en heel veel succes... 5 april tijdens jouw opening in Café friends Vanaf uh, 7 uur is iedereen welkom met de optreden van Leslie Rosbach. Roy Dongen, bedankt weer voor je column. En Wendy Moore, morgen in uh, Café Anders is haar, haar cd-presentatie. Vanaf uh, 8 uur treedt ze daarop met haar cd-presentatie... die op grootscherm met videoclip wordt gepresenteerd. Dus uh, genoeg uh, te doen uh, komende dagen. En natuurlijk, uh, ja wie ik ook wil bedanken is natuurlijk Pascal... Oké, okay, dankjewel. En jij bent er een Vraag maandag uh, samen met Dolly weer. Ja. En dan gaat uh, Zand voor Lunch gewoon weer beginnen. Op, op maandag met uh, Dolly en. Uh Pascal. En daarna uh, uh, gaat u natuurlijk ook weer de nieuwtjes en de weetjes horen van Pascal. En natuurlijk alle andere leuke dingen en gekkigheid op uw Zandvoortse radio. En uh, ja, de, wij zijn dus uh, aan het einde gekomen van dit programma. U uh, gaat zometeen luisteren naar uh, Matchbox. Daarna Muziek Boulevard. Kan u verwachten. En dan hebben we ook nog uh, natuurlijk uh, Jong Zandvoort met Thomas de Jong. En uh, als einde hebben we deze uh, donderdag natuurlijk ook nog. Uh, Alternative FM met Jaap Koper en als afsluiter Patchful Radio en dat is uh, met Benno Veugen hier op Zandvoort CFM Zandvoort. Voeg ons wat toe op Facebook uh, Zandvoort Lunch uh, op onze pagina en blijf op de hoogte van dit programma en dan kan u zo meteen alles terugluisteren of uh, luisteren, niet kijken wat wij besproken hebben in deze uitzending. Bedankt voor het luisteren en donderdag zijn Pascal en ik er weer en maandag natuurlijk uh, Pascal en Dolly. Doei doei, bye bye, zwaai so, so, so, en tot de volgende keer.